Tientallen Nederlandse jongeren zijn de laatste maanden naar Syrië afgereisd. Ze sluiten zich daaraan bij radicale moslimgroeperingen... die tegen het regime van president Assad vechten. Volgens de inlichtingendienst AIVD zijn eind vorig jaar... meer jihadstrijders naar Syrië vertrokken dan in heel 2011. In Nieuwsuur zegt het hoofd van de dienst... dat hij zich grote zorgen maakt over deze ontwikkeling. De AIVD noemt het zorgwekkend vanwege de gevechtservaring... die de jongeren opdoen en de ideologie die ze vanuit Syrië meekrijgen.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 Het kabinet heeft nu alleen een plan om mensen met een hoger inkomen meer te laten betalen voor een sociale huurwoning. Op die manier moet het scheef wonen worden tegengegaan. De hogere huren zouden mensen met hogere inkomens moeten verleiden om een woning te gaan kopen.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 Je op op uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. We praten deze week in onze serie Met Recht van Spreken... met ervaren vakmensen over hun carrière... en de dingen die ze ons willen meegeven. En vandaag is dit mijn gast. Jan Janssen, schoendesigner, 71 jaar. Als zesjarige had hij al een kritische blik op schoenen. Hij kwam binnen en hij uh, keek. Ik dacht van, uh, hij bukt zich vast naar mensen altijd van... wat hebben ze aan en gaat dan omhoog. Hij sleept grote modeprijzen in de wacht en is bekend tot ver in Japan. Yan al ruim 45 jaar is zijn vrouw Tony zijn geliefde en klankbord. En ik wist precies hoe laat ze lang kwam, vijf en half twee... En dan fietste zij daar langs met zwarte kousen aan... wat heel extravagant was in die tijd. En ik was verliefd op haar voordat ik er ooit gesproken had. Jan Janssen, u heeft vanavond het recht van spreken. En zo is het. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> Goedenavond. Um, succesvol schoenontwerper bent u. Uh, en we hoorden net mensje van Keulen. En die zei, volgens mij oh. kijkt hij eerst altijd naar de schoenen van iemand... voordat hij naar boven kijkt. Is het waar? Ja, ja, ja dat klopt wel, ja. Ja? Ja, onbewust. Ja. Heeft u bij ons allemaal gezien wat we aan hadden? Uh, ja. Ja. En die eh cowboylaarzen hè, hebt Ja, cowboylaarzen cow ja, ja, cow spitspunten. <laughs> wat uh, waarom zouden die de pony. Ja. Wat is het in? Pony. Pony. Ponyleer. Ponyleer. Pony oh ja, dat ziet u ja. meteen. Ja, ja ja ja. Dat het pony. Kijk, ja. dat, daar heb ik, dat heb ik niet dat wist ik niet. <laughs> nou nou, dat weet je het nu. <laughs> en waarom zou dat nooit een Jan Jans ontwerp kunnen zijn die die laarzen van mij? Um, nou, nou, ik vind die laarzen heel mooi die je aan hebt. Uh, Dank u. Echt waar. Maar toch is het geen het jouw is anders, jansen. Ja. ja. Want zijn er criteria? De, uh, nee, dat is zo moeilijk te beschrijven. Ik, uh, ik, ik hoor dat steeds van andere mensen. Uh, die zeggen van, uh, jouw schoenen hebben uh, charisma. Uh, en uh, ze horen nergens bij. En uh, je bent zo eigen. En uh, denk, ja... Um, is er, is zo? Een, er is een, een schoenenmuseum in, in, in, in België, in kruishouten. Sons shoes or no shoes. En die zeggen we hebben maar één uh, Nederlandse ontwerper uh, in de collectie. En dat ben jij. En uh, dan denk ik, mijn god, wat, waarom is dat allemaal? Ik weet het gewoon zelf niet. Ik denk gewoon, ik ben gewoon een vent die schoenen ontwerpt. Uh, jij ja, bent u zo bescheiden? Nou, ik, ik, ik, uh, ik word door andere mensen gewoon erop op gewezen van... zij vinden het zo bijzonder. Ik vind het gewoon helemaal niet zo bijzonder. Ik maak gewoon schoenen. En uh, nou ja, vooral als je dat hoort van, van, van je eigen vrouw natuurlijk. Want Tony Ja, maar die... Dan denk ik, ja, Jezus, ja, maar jij bent mijn vrouw. Uh, dat zij het bijzonder vindt. Maar goed, uh, ja. u, u hoorde net langskomen in een compilatie. U bent tot ver in Japan beroemd. Ja, Jan Janssen. Jan Janssen. <laughs> dat was op het journaal, ja. Kortom, u doet toch wel iets bijzonders? Nou, ja, ik had, ik had uh, zes tentoonstellingen in, uh, in Japan. Ja. Maar meent u dit echt, deze bescheidenheid? Dat meen ik echt, ja. ja? Ik ga je niet in de maning zitten nemen. Nee. nee, u vindt het maar echt niet moet... bijzonder wat u doet. U vindt het heel gewoon. Ik vind het heel gewoon, ja. ja? ja. Want waarom ja, is dat dan het... zo gewoon? Omdat uh, ik ik maak gewoon een leest en ik maak een uh, nieuw onderwerp en ik maak een patroon erop en ik maak een nieuwe schoen... zoals ik hem uh, in, mijn, in, mijn, uh, uh, in mijn hoofd zie. Mm -hmm. En dan uh, maak ik die schoen en dan denk ik niet van... zou het verkocht worden of uh, is het commercieel genoeg... of uh, is het bijzonder genoeg. Ik maak gewoon die schoen, uh, ook een hele eenvoudige schoen... die helemaal niet zo bijzonder is, maar ik maak een uh, op mijn manier. Ik probeer ja. gewoon zo min mogelijk na te denken... En, ja, want u uh, zei ik zie hem in mijn hoofd. Is dat ja. zoals u werkt? Ja, ja dat is het. Ja, ja. Ik zie gewoon de beelden. Uh, die zie ik in mijn, in mijn hoofd. Als ik uh, uh, mijn ogen dicht doe. Ik, ik sta onder de douche of ik zit in de auto. En ik, ik, uh, uh, uh, ik zie de beelden gewoon letterlijk voor me. Ik heb wel eens uh, uh, gedroomd uh, dat er een, uh, een nieuwe schoenontwerper op stond... En die hadden fantastische schoenen uh, gemaakt, die jongen. En jeetje, wat is die jongen goed. En, en toen werd ik wakker en toen dacht ik... verrek, die, die jongen bestaat helemaal niet. En, en toen zag ik wel een schoen, dat was die zweefhak die ik toen gemaakt heb. En toen heb ik, heb ik gewoon die hak gemaakt... U heeft uw droom ik, uiteindelijk. Daar heb ik gerealiseerd. Ja, gerealiseerd. Ik, ik, ik kopieer het gewoon. Ja, het kwam uit uw droom. So, ja, ja. Wat een mooi verhaal. Um, als zesjarig jongetje wist u het al, hè, dat u dit wilde worden. Ja. Ja, ja, het was de eerste communie. Hè. Ik ben katholiek opgevoed. Hè. Ik moest de eerste communie doen. Uh -huh. uh, zes jaar, inderdaad. En, uh, nou, mijn vader was verkoopleider van de Nimco kinderschoenenfabriek. En uh, ik moest dus uh, natuurlijk de schoenen aan van de fabriek van mijn vader. En uh, ik kreeg toen een paar zwarte lakschoenen... en een paar witte kalfsleren schoenen. Eentje voor in de kerk, voor de mis. Voor de... En, en de andere voor aan het diner... En uh, nou ja, ik, de, ik deed die schoenen natuurlijk aan en ik vond ze ongelooflijk hard, stijf uh, niet te buigen. Het, ik vond het echt een verschrikking. Ja. Dus ik zei toen al uh, tegen mijn vader: van, kunnen jullie die schoenen niet wat lichter maken, wat, wat, wat dunner, wat... Uh, nou, Italiaanse, dat kwam toen nog niet in mij op... maar uh, dat dacht ik wel, Van, het moet gewoon lichter. Ja. En toen zei mijn vader, ja joh, uh, het kind wordt zo geboren... met zo'n voet en daar wordt niet aan gesleuteld. En wij maken topkwaliteit. En uh, nou, dat was ook zo, die schoenen waren gewoon niet te verslijten. Nee. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. Oh. En uh, wat vond uw vader later van het feit dat u hè, als Joachie van Zes... dat al tegen hem zei en dat uiteindelijk inderdaad ook... En echt geworden bent. Ja, die ja. Die. later zeiden dus, god, ik, ik werd toen uh, ouder. Hè, zes jaar, dan word je teenager. Uh, en uh, toen dacht ik, ja, ik wilde toch steeds uh, schoenontwerper worden. Ja. En uh, dat heb ik toen ook uh, tegen mijn vader gezegd. En niet echt uh, in de familie, in het gezin. Want ik had een hele artistieke zuster... Berna, die zat op de academie in Arnhem en die kon van alles... die kon boetseren, schilderen, tekenen, uh, glas en lood maken. En dacht ik, als ik dat tegen haar zeg... dan ligt de hele familie in een deuk, dat kan ik gewoon niet doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik zeg dat ik etaleur wil worden. En toen had ik een visitekaartje laten drukken van uh, Jan Jansen, etaleur. <laughs> maar mijn vader nam ik wel... in. Uh, dat is allemaal goed gekomen met mijn zuster, hoor. Want ze heeft mij ook schoenen leren tekenen. En... Uh, toen uh, zei ik tegen mijn vader dat ik ontwerper wilde worden. En uh, nou, toen was ik toch 16, 17. En, uh, en mijn vader stimuleerde dat. Dus we hebben dus echt nooit een, een, een generatieconflict gehad of zo. Ik, kon, ik heb een hele fijne jeugd gehad en uh, kon ontzettend goed opschieten met mijn ouders. En mijn vader heeft me echt alleen maar uh, gestimuleerd. En op een gegeven moment zei hij: uh, Joh, uh, je moet in militaire dienst. Dat houd je dan gewoon ontzettend tegen. Uh, vraag een jaar uh, eerder ga een jaar eerder in dienst. Om u te dat... stimuleren om alvast ja, dan, dan, te gaan? Ja, uh, dan heb je dat gehad. Okay. Anders zit je met je zeventiende, achttiende ja. te wachten... op je diensttijd, dan moet je in dienst... dan ben je weer anderhalf jaar ja. verder. En dan de, dus allemaal ja, dus uh... hij stond er echt achter? Ja, hij stond er echt helemaal achter. Dat ja. is natuurlijk een mooi verhaal. Een jochie van ja. zes die al weet eigenlijk wat hij wil worden. Maar ja. hetzelfde is bij u te vertellen over uw vrouw. Want ja. ook dat hoorden we langskomen in de compilatie... waarin ja. we u horen dat u haar langs zag komen. Ja. En dan hebben we het over een teenager ook, hè? Ja, ja, ik, ik, ja, ik was 17 jaar. Ja, en toen zag u Tony, zo heet ze, ja, langskomen Tony? wandelen. Fietsen. Fietsen. Ja. Nooit met haar gesproken, nee. maar in love. Ja. Want? Wat, ja, zo wat, was het. Wat, wat was ja, dat voor? weet ik niet. Dat was, uh, ik heb altijd heel erg intuïtief geleefd, uh, gewerkt. En uh, ik zag haar dus uh, langskomen, langs fietsen. En uh, toen dacht ik dus echt: van... jongen, um, jongen, jongen, jonge, wat is dat een leuk meisje? En uh, ik dacht, nou, die wil ik gewoon uh, leren kennen. He ik heb niet gedacht, van, daar wil ik de rest van mijn leven mee... Uh, uh, daar wil ik mee oud worden, maar mm -hmm. um, um, misschien toch wel. En ik, hoe hoe ja. heeft u dan, want wat was het dan, wat, wat haar uh, zo, zo leuk maakte? Ja, het was uh, gewoon een hele een ontzettend leuke uh, verschijning. Hè? Zwarte nou. kous. Uh, uh, uh, bloedknap, bloedmooi meisje. Uh, uh, zwart haar, donkere ogen, uh, zwarte kousen, helemaal in zwart gekleed. En dan ja, stond niet zozeer zwarte kousen van de zwarte kousen kerk? Nee, maar... nee, nee, nee. <laughs> Maar gewoon nee. helemaal in het zwart. Een gedistilleerde persoonlijkheid. En dat was, uh, heel, uh, dat was uh, ja, heel extravagant toen in die tijd. Ja, daar, hield, dan, daar houdt u wel van, hè? Dan praat ik over 1958, uh, uh, ja. 1959. Ja. En hoe heeft u het uiteindelijk voor elkaar gekregen? Hoe heeft u er geschaakt? Nou, um, ik durfde natuurlijk niet uh, naar haar toe. En toen, maar ik wist uh, waar ik zat op de HBSA en, in, in Nijmegen. En een vriend van mij. Uh, zijn broer, die was kapper, en ik wist dat, dat Tony door hem gekapt werd. Dus ik heb tegen mijn vriend gezegd van, joh, uh, jij, moet een, jij moet aan je broer vragen. Oh, er komt een list aan. Om een, uh, <laughs> ja, ja, zo slim was ik wel. Um, uh, jij moet een afspraak maken. Ja. Jouw broer moet een afspraak maken ja. met Tony voor mij. En dat is gebeurd. Ja, en toen was het wederzijds. Dat is gebeurd, ja. Ja, het was uh, 18 mei zijn wij toen voor het eerst... dat was op een zondag volgens mij... Uh, zijn we naar de bioscoop gegaan. Had ik haar, heb ik haar voor het eerst ontmoet. Welk film was het? Weet u het nog? Nee. nee? nee. nee. nee. Heeft zij u beïnvloed bij belangrijke keuzes? Ja, heel erg. Noem ja. er eens eentje. Heel erg, noem er eens eentje. Nou, ik was... Uh, ik werkte na mijn diensttijd... Hè, ik kan het even overslaan... Uh, uh, uh, had mijn vader een stageplaats... Uh, uh, voor mij geregeld in een dameschoenfabriek. Ik wilde natuurlijk dameschoenen maken, niet bij die fabriek van mijn vader alleen kinderschoenen. Uh, bij een dameschoenfabriek Nederlandia in Loon op Zand uh, had ik een stageplaats. En uh, daar uh, nou, toen daar werkte ik. leerde ik patronen maken. En ik mocht daar ook ontwerpen maken, maar die werden dan uh, gekild, zeg maar. Zeg, nou Dat is uh, gewoon niet commercieel, dat is niet uh, nee. wat wij kunnen verkopen, moet iets, iets anders worden. En in die tussen en ik, uh, op, in diezelfde tijd zat ik op de schoenmakerschool in Waalwijk en op de uh, academie in Eindhoven. Ja. En ik had een kamer in, in uh, Tilburg. En wat zei Tony? En toen, uh, nee dat komt iets later, toen, toen uh, ik, ik ik verdiende daar 50 gulden, geloof ik in de week of in de maand, dat mm -hmm. weet ik niet meer. Maar ik uh, maakte uh, freelance voor een fabriek in Nijmegen, maakte ik uh, tekeningen. En die, in, in het weekend ging ik naar Nijmegen, dus naar mijn ouders. En um, uh, ik verkocht in die tijd die tekeningen voor 25 gulden per stuk aan die Nijmeegse fabrikant. En uh, dat was, uh, nou, dat ging heel goed. Dus ik verdiende daar gewoon veel meer dan ik op mijn stageplaats verdiende. Dus En, en die man, meneer Porto carrero ik, ik, ik zal hem nooit vergeten... Uh, uh, die kocht altijd iets. Of één tekening, of twee, of drie. Maar hij kocht er altijd minstens één. Ja. Terwijl hij ook met zijn modelleur... zat hij daarnaast met een goed oog. Die had ze ook kunnen onthouden, de ideeën. En dan niet... Uh, niet, mij niet betalen. Nee, maar ik vroeg u namelijk... Ja? was Tony heel belangrijk bij de keuzes die u gemaakt heeft? Ja, maar dat komt nu. Oh, dat komt nu. Oké. Okay. <laughs> ik was te snel. Ja. Dat komt nu. Dus uh, ik had dat... Uh, in die tijd schreef ik naar uh, Rome, naar het, het vakblad voor de, schoen, voor de schoenmakerij mm -hmm. in Nederland. En dat was een, een, Italiaan, een Nederlandse journaliste die in Rome woonde. En die schreef altijd artikelen over Italiaanse ontwerpers. En... Um, uh, ik wilde dus naar, naar, naar Rome toe. Ik wilde schoenen leren maken met de hand. Omdat, omdat ze op die fabriek veranderden ze mijn ontwerpen. Dan dacht ik, ja, dat wil ik niet. Ik wil het zo ontworpen ja. hebben, dan wil ik het ook zo zien. Dus als ik helaas zelf geen schoenen kan maken, dan ga ik dat toch maar leren. Want ik wil die schoenen zo ja. uitgevoerd hebben, zoals ik het wil. En uh, uiteindelijk, uh, ik schreef dus naar die journalisten en mee van Tricht, het heette ze. En, uh, en wat zei nou ja, Tony dan? Ja, dat ja. komt nu. Ja, ja vertel. Te hard. <laughs> nee, toen uh, kreeg ik uiteindelijk... zal ik een lang verhaal overslaan... maar die, die mensen werden gek van mij... van die vent die houdt niet op met schrijven. En uh, uh, ik, uiteindelijk uh, kreeg ik dus een bericht... dat ik daar stage mocht lopen. En toen ging ik naar meneer Porte Carrero. op. Uh, toen zei ik nou... Uh, ik kan uh, helaas niet meer komen... de komende tijd, want ik ga naar Rome toe om schoenen te leren maken met de hand. En toen zei meneer Porto Carreiro, zou je dat nou wel doen? Hij zegt, uh, ik doe je een ander voorstel. Hij zegt, jij gaat niet naar Rome... Mm -hmm. en jij komt bij mij werken in vaste dienst. Ik geef je een x-salaris de eerste drie maanden. Mm -hmm. Dus geef je zo'n x op een papiertje. En na drie maanden krijg je een ander salaris, x. En na zes maanden krijg je duizend gulden... Per maand. Ja, maar Tony zei tegen u? En toen toen kwam Tony en toen zei ik, nou, dat vind ik echt geweldig. Uh, fantastisch. Maar meneer Carrero, mag ik daar even met mijn vriendin over praten? En uh, dus ik kwam, uh, dat was vrijdag. En, uh, en toen ging ik vrijdags naar huis uh, naar, naar Tony toe. Ik zei, god Ton, uh, nou, ik heb nou toch een een offer van, ja. you cannot refuse. Ja, je ik heb een dilemma. Fantastisch. En ik, nou, het is helemaal voor elkaar. Ik kan uh, duizend euro, duizend gulden in de maand verdienen. Uh, over zes maanden. En we kunnen trouwen, we kunnen een huisje. Uh, alles. Dat is fantastisch. Ja, en, en toen zei Tony, ik zou het niet doen. <laughs> zei Tony toen. En ik zou toen gewoon toen gaan? Zei, en toen zei Tony, uh, ik zou naar Rome gaan als het jou was. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen, met Margreet Rijntjes. En uh, tot half negen ben ik in gesprek uh, in onze serie met Recht van Spreken... met uh, de bekende schoenenontwerper Jan Jansen. Uh, we vragen al onze gasten een voorwerp mee te nemen... wat uh, belangrijk is over het werk en uh, het leven. En u kijkt een beetje, oh, oh help. Maar we ja. hebben hier een heleboel spullen van u staan, dus oh, u mag okay. kiezen. Ja. Er staan hier in de studio prachtige ontwerpen van uw hand... Um, te zien trouwens op de webcam op radio1.nl. Er staat hier naast mij een uh, orchidee, een orchidee uh, schoen met ja. een enorme hoge hak. Ja. Maar wat is voor uw gevoel in essentie um, het allermooiste voorwerp of het allermooiste schoen wat u heeft gemaakt in de afgelopen carrière? De allermooiste schoen? Ja, dat vind ik echt heel, uh, ja? heel moeilijk. Die orchidee schoen is uh, in opdracht van een orchidee kwekerij uh, gemaakt. Een dat is fantastisch, hoograak. Ja. En daarnaast staat uh, die uh, uh, ongelooflijk comfortabele schoen... met een uitneembaar voetbed... Uh, die ik al, al tien jaar heb in dezelfde, uh, in dezelfde uitvoering uh, in de collectie. Mm -hmm. En dat is heel erg comfortabel. Dat is een hele toegankelijke schoen uh, ja, waar je heel graag ja. uh, op Ze dus zijn nu dus allemaal dierbaar? Zijn, ja, ze zijn allemaal dierbaar. Hoeveel schoenen staan er in uw kast thuis? Hoeveel schoenen heeft u? Ik persoonlijk? Dat weet ik niet. Een Namelijk? Een paar, paar honderd. En die staan daar gewoon allemaal in uw kast. Ja, die staan daar maar, ja. En draagt die ze ook allemaal? Nee. nee, nee. Nee, die draag ik een, een, een, een tijdje, een paar jaar. en dan, uh, en dan Maar ik draag uh, uh, gewoon één of twee paar schoenen per seizoen. Ja, ja en daarna weer een ander. En niet, niet echt tien paar nee. of zo. Nee. Nou, is het typerend aan u dat u dus als jong jongetje wist wat u wilde worden? Ja. U heeft uh, uw keuze laten vallen op Tony. En nou. al een heleboel jaar geleden, u bent al bijna 50 ja. jaar samen. Is dat typerend aan Jan Jansen? Die maakt een keuze en dan houdt hij vol. Um, nou ja, ik ben een stier hè, en, uh, en ik ben een, uh, een slang dit jaar. Ja. Maandag gaat mijn jaar ja, in. Ja, Chinese horoscoop. Chinese ja. horoscoop, En wat zegt, dat, uh, wat zegt dat dan? Ja, dat staat, dat staat Een Stier is, uh, ik ben een trouwe hond. En trouw... En, en, uh, ik heb het vanochtend gelezen, geloof ik, in de krant. Er staat uh, uh, gevoel voor humor, uh, uh, houdt van lekkere dingen, uh, trouw. Uh. En is dat dan omdat u elke dag weer de keuze maakt... of is er ook angst voor verandering? Uh, nee, joh, dat gaat gewoon vanzelf. Dat, ik, weet al, ik weet allemaal niet wat ik doe. Ik <lacht> doe maar wat. Ja? Ja. Ik denk niet zoveel na, dat vind ik ook heel goed... Dat zeg ik ook wel vaak tegen studenten. Je moet niet te veel nadenken. Je moet veel meer intuïtief uh, werken. Ja. Je moet denken, je moet je, uh, je moet je ogen sluiten. En dan moet je denken van, wat zou ik nou echt heel graag willen? En dan, uh, dan denk je van, nou, ik, ik wil graag naar de maan. Zo, ja. nou, dat gaat dan niet door. Mm -hmm. Maar uh, je moet er zo dicht mogelijk bij komen. En wat is dan en... voor uw gevoel uw droom? Wat, wat was dan hetgene wat u... Als doel had? Nou, uh, wat ik als doel had, is een, uh, een hele goede uh, schoenontwerper worden. Ja. Dat is mij gevraagd door Pieter Brattenga, die uh, toen uh, de manager was van, van uh, Dick Bruna. En uh, die, die was ook mijn manager toen. Dat is helaas niet meer doorgegaan omdat uh, de Nederlandse schoenindustrie toen ermee uh, stopte. Mm -hmm. Um, die zei, wat wil je? Wil je schoenen maken voor de koningin? Of wil je schoenen maken voor CNA? Of, of voor heel goedkoop, of heel mm -hmm. duur? En wat zei voor, u? Voor filmsterren. En dan zei ik nou, Ik weet niet of ik voor filmsterren wil werken of voor de koningin. Of voor, voor uh, CNA. Of, ik wil gewoon een goede schoenontwerper ja. worden. Ja, Nou, dat bent en, u geboren. En, en dat ben ik geworden. Ja. Ja, dat is, dat en is, is het mijn zo geluk. dat als u nu, u bent in de 70... Um, u zegt gewoon, ik moet niet te veel denken, ik moet gewoon doen. Ja. Geeft u ons, heeft u een bepaalde levensles aan ons? Wij... Nou, dat is, uh, ja, ja wat, ik, wat ik net zeg. Niet te veel nadenken, ja? niet te veel marketingrapporten lezen. Niet te veel uh, uh, uh, uh, ja, adviezen uh, opvolgen. Want dat... Um, dat... Ja, je, je moet veel meer vanuit jezelf uh, denken. Maar wel heel erg goed uh, naar andere mensen luisteren. Ik heb er heel veel aan gehad dat ik veel naar andere mensen geluisterd heb. Maar uiteindelijk moet je je eigen plan trekken. En zeggen van, uh, dat wil ik eigenlijk gaan. Want wat je het, wat je het liefste uh, wil, dat kun je ook het beste. Ja, kortom, je dromen waarmaken. Je dromen waarmaken, ja. ja. Er is een, uh, een boek over u verschenen. Um, Jos Arts heeft dat geschreven. Ja. Uh, en hij typeert u als volgt. Maar even luisteren. Ja? Jan is, uh, denk ik, wel een van, de, nou ja, een van de liefde mensen die ik uh, ken. Verder is hij natuurlijk ook echt een... Uh, Echt een ontwerper, een, een kunstenaar, een artiest die uh, heel gepassioneerd datgene nastreeft wat hij voor zich doet en uh, ook alles ervoor doet om dat te realiseren en daar ook verder helemaal geen uh, concessies doet. Uh, ook niet uh, denkt van goh, ik ga het wat aanpassen wat minder mooi is, maar dan verkoopt het beter, dat is het commerciële of zo. Dat, uh, dat is gewoon niet zo belangrijk. Hij, uh, ja, hij leeft dan echt voor, uh, ja, voor de kunst, voor het mooie. Herkent u zich hierin? Ja, die Jos, ja. Ja? Ja, mooi, ja. Ja, heel mooi, ja. Ja, hij is, ja ik, ik zeg altijd, ik ben geen kunstenaar. Ik ben een industrieel ontwerper. Dus, toen zei Joop van den Enden een keer tegen mij... toen we gezellig samen zaten bij, bij Frans Molenaar... zei Joop, uh, Jan, je moet dus ophouden met dat gelul in de pers... dat je geen kunstenaar bent, want dat ben je wel. Ja. Ja, hoe je het ook noemen wil, ik vind mezelf een industrieel ontwerper. Want je moet uh, een industrieel product, dat moet je aan. Ja. Moet je... Hij vindt u een kunstenaar, u vindt ja. u zelf geen kunstenaar. Ja, nee, ik vind het gewoon iets, iets ja. anders. Ik, ja. ik ben industrieel ontwerper. Ja, u doet het gewoon, dat is eigenlijk wat u zegt. Ja. En ik, ik, wat, wat ik een beetje in zijn woorden hoor, is dat, dat u ook, en dat ook een beetje uit wat u uitstraalt, een soort wars van commercie eigenlijk. Van en managers noemde u het. Niet te veel luisteren nou, naar managers en naar wat loopt. En... Ik ben niet uh, wars uh, van, van commercie. Ik wil er alleen geen uh, uh, knieval voor maken. Ik wil niet uh, een knieval maken voor de commercie. Zeg, als ik dat en dat verander, is dus wat Jos zegt, van, dan verkoopt het beter. Ik denk nooit aan het verkoopt beter. Ik denk alleen maar van zo moet het en zo. En ik heb dus absoluut geen. Uh, uh, uh, uh, ik, ik ben absoluut niet tegen geld. Ik wou dat ik morgen uh, 10 miljoen had. Daar zou, zou ik heel erg van genieten. Ja, want wat zou je ja, daarmee ja, doen ja, tuurlijk. dan? Ja, natuurlijk. Geld, geld maakt niet gelukkig. Uh, dat is ook, ook gelul. Van, uh, geld maakt wel gelukkig. Ja. Als je dan maar, uh, maar weet om mee u, om te gaan. Heeft u niet genoeg geld om dingen te doen die u graag zou doen? Ja, ik heb geld genoeg. Ja, dus wat zou u dan doen? Want u zegt, ik nou, zou ik graag hebben dat geld. Nou ja, en dan kan je nog meer doen. Hè? Dan, uh, <laughs> ja Wat dan zou u je... nog gaan permitteren wat u dan nu niet doet? Nou, dan kan ik gewoon uh, veel meer nieuwe mallen maken voor hakken. En een uh, hele nieuwe uh, gigantische uh, grote uh, projecten maken met, uh, met schoenen en zo. Ja, ja, dus je ik dus zou niet... dan niet uh, tien auto's verkopen of zo. Nee, de, nee. Het, zou, het zou opgaan aan, aan, aan uw vak. Aan wederom. het product, ja, aan, aan het vak. Ja, ja dat zou dan opgaan. En, en, en misschien ook uh, privé gewoon wat uh, een wereldreis maken of zo. Dat zou ik, uh, zou ik ook wel uh, leuk vinden. Maar waarom doet zo. u dat niet gewoon? Ik bedoel, u kunt nou, toch gewoon op reis met uw vrouw? Ja, maar ik, ik heb gewoon veel te veel werk, joh. Ik, moet, uh, ik ben dan nou met, met, met uh, zomer 2014 bezig. Ja, maar dus u wilt helemaal niet op wereldreis? Ja, niet nou, omdat u geen nee, geld nee, heeft? Nee, ja, wel, dan landen waar schoenen te maken zijn. Maar, maar goed, is het waar dat u als er meer geld zou zijn... op reis zou gaan en nu niet? Nou ja, ik ben al genoeg op reis. Nou ja, daarom. Dus... Genoeg op reis. Nee, als je er gewoon uh, niet meer zou werken. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Ik nee. werk gewoon door, zolang mijn lichaam en geest het uh, ja. toestaat. U geeft ook les in Japan, hè? U ja. zegt, ik ben vaak in het buitenland. Ja. Um, als daar nou een jonge ontwerper is en die maakt schoenen... en daar kijkt u naar en dat u denkt... ja, deze zijn eigenlijk gewoon beter dan wat ik maak. Mm -hmm. Wat zou u dat doen? Wat zou ik dan doen? Nee, wat zou, ik zou u dat doen? Wat, wat zou u daarvan vinden? Dat zou ik uh, zeggen: uh, jonge meisje, uh, ik vind het geweldig wat je doet. En, uh, waar kan ik je mee helpen? Er hebben er zoveel bij mij aan tafel gezeten die ik geholpen heb. Uh, ik, ik wil graag alle jonge mensen heel graag uh, helpen. Er ja. zijn er ook uh, waanzinnig veel uh, uh, grote talenten bij. Ja. U, want u bent inderdaad, zo wordt u ook omschreven door Jos Arts. gewoon een hele aardige man. Ben ik dat? Ja. Zegt hij. Bent u dat? Vraagteken? Nee, dat kan je toch van jezelf niet zeggen. Nou. Volgens wel. mij ben ik best een aardige man. Ja, maar, ja. ja, En maken mensen daar wel eens misbruik van, denkt u? Dat, uh, nee. Dat, weet, dat geloof ik niet. Nee. nee? Want er is natuurlijk ook... Hè, vorig jaar is, uh, is uw holding failliet. gegaan. gaan weliswaar niet uw eigen winkels, maar wel een holding. Ja. Ziet u dat nu als iets wat, wat waar u toch een beetje wat u iets te verwijten valt? Of is daar iets gebeurd wat een beetje buiten u... Er is uh, mij niks te verwijten, nee. nee. Maar ja. ook, is daar iets met goedgelovigheid uh, de, uh, te aardig geweest? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Er is gewoon een enthousiaste club van investeerders ja, ja. geweest. Die zeggen, god Jan, uh, jij hebt er niks van gebakken al die jaren. Je mm. bent uh, beroemd Goed. in Japan en uh, je hebt er niks van gebakken. Dat zullen wij eens eventjes beter doen. En dat is uh, gewoon helaas niet gelukt. Nee. Dat is het gewoon. Toen is ja. het overgenomen door de Ardenberggroep. Die uh, Bitter en uh, Dr. Adams en uh, Van Dalen heeft. Mm -hmm. En daar valt uh, Jan Jansen nou onder. Ja. Ik vind maar het faillissement op zich uh, is niet zo erg. Zweetvoeten hoor. Nee? Nee. Zweetvoeten is erger. Ja. <laughs> dus u heeft er niet uh, iets van geleerd of zo? Van geleerd? Ja. Uh, nou, nee. Het is gewoon jammer. Ja. Jammer, met name. Gaat u heel voldoet. laconiek eigenlijk door het leven? Zonder enige ijdelheid? Ik uh, dacht het wel, ja. ja. Ja, ja Doe maar normaal dan? Uh... Ik doe dat gek genoeg? Ja? <laughs> ja? Ja? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, en ehm. Um... Is, is er nog, want he, u heeft dan nu voor, voor die uh, kwekers deze prachtige schoen, die dus te zien is op internet. Ja. Ik zal hem heel even omschrijven: een heel dik plateau van, nou, wel 3 centimeter. 3 centimeter. Ja. Een enorme hak, ik hak denk. Of van 12 centimeter. 12 centimeter. Ja. En um, ja, aan de bovenkant een heleboel orchideeën. Bloemen, orchideeën, ja. Um, is er nog zoiets te ontwerpen? Is er nog een, iets waarvan ik denk, oh ja, dat, dat moet ik nog gaan, ja, dat moet er nog ja. komen? Ja ja ik blijf, uh, uh, ik, ik blijf gewoon steeds nieuwe dingen ontdekken die we dingen uh, uh, creëren uh, er komt nooit een end aan er komt nooit zeggen van nou ik ben nou klaar nee ik ben nooit klaar dus uh, dat gaat altijd door dat, deed, dat is het mooie van Picasso die deed dat ook op, op zijn tachtigste ik weet niet hoe oud die man geworden is maar uh, maakt hij nog uh, nieuwe dingen? Dat deed Karel Appel. Ja, en het blijft gewoon. Ik wil me niet sorry hoor, ik wil me niet vergelijken met die twee mensen, maar. Uh, ja, maar ja dat, uh, dat doet iedereen. Ja. Iedereen die, uh, die creatief is, die, die werkt door uh, tot aan zijn dood. Ja, dat, een dat bescheiden man met geld tegenover. Te maar dat heeft ook niks met geld te maken. Nee. Die toch nog twee keer per jaar uh, met een uh, nieuwe collectie komt, hè? Ja. Ja, dat Nappen. moet wel. Ja. Leuk. Ja. Heel veel succes ook in, met al uw werk. In, uh, Dankjewel. Dankjewel, Margeet. Ja. Leuk, vond de leuke le aard. Leuk dat u hier naar de, de studio bent gekomen. Morgen is de uh, laatste in deze serie met Recht van Spreek. En dan zit hier uh, hersenonderzoeker Dick Zwaap. Oh ja? Ja. F heel moeilijk. Wat is moeilijk? Nou, ik heb dat boek gezien, maar dat is. Uh, dat... Mijn vrouw is daar aan bezig. In ja, bezig ja, heel lezen. interessant. Dus, dus, Heel moeilijk. Heel, heel moeilijk. interessant. Dit was hem, de uitzending van uh, Twee Dingen van vandaag. Uh, morgen, zoals gezegd, dik zwaap. Um, op onze site dingen.nl kunt u reacties achterlaten... en ook uitzendingen terugluisteren. Um, BNN Today, de donderdagavond van Willemijn Veenhoven. Wat zijn jouw onderwerpen? Bij? Nou, een hele hoop kan ik je melden. Um, we hebben het over het festivalseizoen. Dat is officieel geopend. En uh, mocht je geen kaartjes hebben voor Lowlands, uh, niet getreurd. We gaan je op een, heel, een hele hoop andere festivals wijzen. Waar ook heel veel gratis tussen zitten. Uh, dus wij, wij, wij guiden je door het festivalseizoen. Het begint bij ons. Waar hebben we nog meer over? De Grammys hebben we het over. Um, we hebben het over het jongetje dat vandaag gevonden is. En uh, nog meer misdaadzaken. Want donderdag dan is onze misdaadman Mikter? Nou, allemaal dat allemaal en nog veel meer. Blijf vooral luisteren. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Raymond Seré. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het is twee over half negen. Goedenavond. Als je geen kaartjes voor Lowlands hebt te weten te bemachtigen... is er geen reden om in een hoekje te gaan zitten sippen. Er blijft genoeg festivalvertier over om je mee te vermaken. Wij wijzen je zometeen de weg in die muzikale jungle. En gruwelijk nieuws uit Wassenaar. Daar werd vanochtend het lichaam aangetroffen van een 13-jarige Anas Oerag. Ik heb het er zo over met misdaad-expert Mick van Weli Die zit hier al naast me. Via radio1.nl uh, kun je ons bekijken, dan klik je op de webcam... en dan zie je bijvoorbeeld uh, Mick en ik en 12 en Dirk Poot van de Piratenpartij. Goedenavond. Goedenavond. En die weet dan weer alles over de documentaire The Pirate Bay... die morgen in première gaat. Het uh, is al een tijdje geleden dat je hier was. Ja, tijdens jij, de verkiezingen. Tijdens de verkiezingen hebben wij je gevolgd. Het ja. heeft niet mogen baten. Uh, nou ja, we zijn wel over zes zesvoudig, hè? Ja. Uh, de stemmen. Okay. Dus uh, okay. als, als jullie het over twee jaar of vier jaar weer doen, dan... Uh, dan dan, dan komt die zetel ja. er. Maar zometeen hebben we het over uh, de Pirate Bay... en dan vooral over de documentaire daarover. Vanaf morgen Worldwide Online. En het is een, een heftige documentaire, zometeen. Eerste sportnieuws. Willemijn, Ben je ziek dan? Uh, nee hoor, nee, hoor, nee, hoor. Oh, nee, we gaan het er niet ziek, meer over hebben. Dip, ja, precies. Het, ja, nee, het is koud vandaag. Okay. Uh, het sportnieuws begint met wielrennen. Lars Boom heeft de tweede etappe in de ronde van de Middellandse Zee gewonnen. Hij was de beste in een tijdrit over 24 kilometer. En Boom is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Morgen wordt er trouwens niet gereden. De organisatie heeft de derde etappe in Zuid-Frankrijk geschrapt omdat de lokale autoriteiten de veiligheidsvoorzieningen als onvoldoende hebben beoordeeld. En Robben Haas heeft de kwartfinale van het tennistoernooi in Zagreb gehaald. Haas won in de tweede ronde in twee sets van de Slowaak Martin Klizan. In de kwartfinale neemt Haas het op tegen de Duitser Filip Petschnag. Feyenoord heeft vandaag nogmaals laten weten niets te zien in de renovatie van de oude Kuip. Dat hebben de club en stadiondirecteur Jan van Merwijk gezegd... op een bijeenkomst van de gemeenteraad in Rotterdam. Op die bijeenkomst zijn verschillende renovatievarianten vergeleken. Waaronder die van de actiegroep Red de Kuip. Een plan dat volgens de groep goedkoper, maar volgens de stadiondirectie duurder uitpakt. Feyenoord wil een nieuw stadion bouwen. Van Mederwijk ligt uit waarom. Wat de Kuip natuurlijk doet, is voortbeduren op de, op de emotie die iedereen heeft met de Kuip. De Kuip is natuurlijk het meest fantastische stadion in Nederland. Laat daar helder in zijn. En die emotie hebben wij zelf natuurlijk ook met het, met het stadion. Maar wij zitten iets verder in het proces. Dat we die afweging al hebben gedaan. En eigenlijk de emotie aan de kant hebben gezet. En gezegd van joh, als je Feyenoord echt verder wil helpen. Structureel de toekomst in. Dat ze op de nationale top kunnen aanhaken. En inter, internationaal op de subtop weer mee kunnen doen. Dan heb je een beter gebouw nodig dan dat we nu hebben. En ook in de renovatievarianten gaat Feyenoord niet structureel verder helpen. En hoe het nieuwbouwplan van Feyenoord er precies uit gaat zien... en hoeveel het gaat kosten, wordt waarschijnlijk in maart pas duidelijk. Nebosja Goudelje is ook de komende twee jaar trainer van NAC Breda. Goudelje heeft het eerste elftal onder zijn hoede... sinds dat John Karelsen in oktober werd ontslagen. Morgen worden de handtekeningen gezet onder een tweejarig contract. En meer sport is er straks om tien uur in de Lijn. En dan ook veel ijshockey. In Nederland tegen Duitsland op het Olympisch kwalificatietoernooi. En te gast in de studio is Ron Bettling. Ken je die nog? Nee. Nee, daar was jouw moeder waarschijnlijk fan van, ja. Ik ga het vanavond vragen. Vrouw idol ik, ik zit even jouw Twitter te volgen. Jij zit er klaar voor, lees ik nu. Wie is de mol? Ja. Ja, dat gaan we nu opzetten. En tegelijkertijd Radio 1 luisteren natuurlijk. Ah, en voorbereid op de uitzending. Ah, Oké, okay, ja, ja. Hm. Hm. Je gaat gewoon naar ons luisteren, Twan. Kom op. Het is een moetje. <laughs> het is een moetje. Dan, dan moet het maar. Twaalf op Peperstraten. Met, met, waar moet mijn moeder nou fan van zijn? Hoe heet hij? Ron Berteling. Ah, ja. Nou ja, dus in ieder geval. In ieder geval, de eerste vijf decennia's heeft hij geijshokkiet. Dit op het hoogste niveau in Nederland. Is echt ongekend. Echt, ja, 80, maar, 80, mijn moeder is een keur gedaan, hè? Ik weet niet of ja, ik ijshokkiet heb. Ja, Rom Berteling kent ze wel, let maar op. Let maar op. Van de zomerspelen, Handsome Poets, Sky on Fire. Iedereen heel erg bedankt voor het delen van de Amber Alert voor mijn broertje Annas. Dat heeft helaas niet kunnen helpen. Dat schreef vanmiddag Farid op Facebook. Hij is de broer van Annas Aourak, het jongetje van 13 dat gisteren in Wassenaar verdween... en waarvan we nu weten dat hij dood is. Vandaag werd zijn lichaam tijdens een zoekactie in het natuurgebied in Wassenaar gevonden. Onze crime-man Mick van Weli is hier. Goedenavond, Mick. Goedenavond. Even het laatste waar iedereen het over heeft op Twitter, op verschillende sites. Er doen geruchten de ronde dat er sprake zou zijn van zelfmoord. Wat kan je ja. daarover zeggen? Ja, het verhaal gaat rond dat, dat hij vervuldig gepest zou worden. Het verhaal komt van leerlingen van school, van ouders van leerlingen. En ook in het dorp wordt het gezegd. Nou, dat leidt natuurlijk op Twitter ook weer een eigen gang leiden. Eigen leven leiden en ook op Facebook. Dus we moeten maar kijken wat daarvan overblijft. Want de politie zegt daar nog niks over? Nee, nee. En de politie zegt, uh, uh, we sluiten misdrijven niet uit. Het is een beetje een standaard uh, zin die ze zeggen. In elk geval zetten ze zwaar in op het onderzoek. De boel is afgezet. Technisch onderzoek, uh, passantonderzoek, buurtonderzoek. De hele mikmak. Max halen alles uit de kast. Doen ze eigenlijk altijd. Dat wil nog niks zeggen. Want stel je voor dat ze dat niet doen. En later blijkt het wel om een misdrijf te gaan. Hè. Dat moet uit sectie, moet dat blijken. Ja. Dan mis je die beginfase die cruciaal is. Dus uh, dat wil nog niks zeggen. Het kan alle kanten opgaan. En het kan natuurlijk ook zijn dat hij en gepest werd... maar dat hier losstaand daarvan toch iets is gebeurd. Ja, ja precies. Dus daar echt niets over Puur te zeggen. Puur speculeren, nog kijken. Want wat weten we wel eigenlijk wat er tot nu toe gebeurd is? Hij is uh, woensdagavond tijdens het folderen... Uh, de rondbrengen van volders is hij uh, verdwenen. Nou, is alleen ember-alert uitgegaan. Verschrikkelijk voor die ouders. Uh, klein, uh, jong kind, vermist. En vanochtend uh, is een uh, lichaam gevonden. En uh, al snel bleek het te gaan om, uh, om die jongen... Uh, Oeh, uh, Warag, uh, Warak, uh, anders. Anders, Warak. Dus dat. Uh, dat is het enige wat we weten. Ja. Tot nu ja. toe. Ja. Uh, groot onderzoek. Nou ja, dat, dat gaat gewoon vanaf nu door. Dus ja. Jij hebt nog even gebeld met de politie. Kunnen ja. ze al, al iets meer. Nog steeds zijn? helemaal niks. Laatste stand van zaken is. Uh, kan alle kanten op gaan. En uh, het, het, het zal vrij snel duidelijk worden. Goed, Mick. Jij blijft zitten. Want uh, na het uh, volgende uur. In het volgende uur uh, gaan we het uh, over de zaak van Buffalo hebben. Heel kort. Dat is die asielzoeker twee jaar geleden in Groningen. Die uh, op gruwelijke wijze zijn vriendin heeft omgelegd. En daaraan... Eerst zijn vriendin de met een brandblusser. Vervolgens de straat op ging. Een agent doodschoot. En dat eindigde in één Wild West schietpartij Waarna uiteindelijk hij werd overmeesterd. En uh, nou ja, met als gevolg twee doden. Je hebt daar vandaag de hele dag in de rechtszaal gezeten. Daarbij. Ja. Dat zometeen. Dus na een Bijzondere keer. zaak. Het is heel anders. Kostende katholieken, lallende Limburgers. en billenknijpende Brabanders. Dit weekend, ja, je raadt het al, is het carnaval. Nou, DJ Mental Tio komt uit het zuiden en die heeft dit jaar een huizencarnavals carnavalshit. De komende dagen houdt hij een audiodagboek voor ons bij. De eerste aflevering daarvan hoor je zometeen. Mee twitteren dat kan en dan gebruik je natuurlijk hashtag BNN Today. Het is uh, de bekendste en beruchtste downloadsite voor films en tv-series en zo ter wereld, The Pirate Bay. Goed voor miljoenen bezoekers per maand, maar ook voor zelfstraffen voor de oprichters. Nou, morgen dan gaat het documentaire The Pirate Bay Away from Keyboard. Met daarin het verhaal achter de site wereldwijd in première. En de man uh, bij mij in de studio, die er alles van weet van de Pirate Bay. En die wij nog in de aanloop naar de verkiezingen een tijdje terug gevolgd hebben in BNN Today. Die man die is hier en toen kondigden wij hem altijd zo aan. Ah, Ahoy. Kapitein Dirk Poot. Ja, dat klopt. Heel happer, uh... sorry. Bijna, je zei net al helaas geen zetel, Dirk. Maar goed, wel verzesvoudigd hè, zijn jullie. Ja, dus de dus uh, volgende keer dan. Uh, de volgende keer komt het goed De voorman van de Nederlandse Piratenpartij, Dirk Poot, uh, we hebben het over die documentaire van de Pirate Bay. Het is een heftige documentaire. Wat, wat gaan we erin zien? Uh, wat je eigenlijk in ziet, hoe, hoe, hoe drie. Uh, jongens die echt gewoon goed kunnen programmeren... en met een leuk idee kwamen en ergens op, op stuiten... uiteindelijk uh, volledig juridisch, uh, financieel, financieel en procedureel uh, gesloopt worden. En dan hebben we het over een... drie jongens, namelijk de oprichters van de, de, Pirate, oprichters Bay. Van de Pirate Bay. Ja, drie Zweden zijn drie het, he? Drie Zweden, ja. Even een kort stukje van de trailer de major motion picture studios lost an estimated 6.1 billion dollars to piracy regering hotade fildelningssajter som Pirate Bay we applaud the Swedish authorities for doing that this is an important site for us to get started morgen Pirate Bay Oftewel, het is een Zweedse documentaire, dat blijkt. Um, even, de, de, het is natuurlijk gewoon netjes ondertiteld. Um, um, die, de titel: Away from Keyboard, waar slaat het op? Ja. Um, de, de, de, ja. Laten ze de, de Pirate Bay zien, zeg maar. Niet alleen uh, online, maar ook zeg maar, wat er gebeurt uh, in, het, uh, in het dagelijks leven. Uh, tussendoor. We proberen de Pirate Bay uh, overeind te houden en, en alle, alle processen. En het is ook een verwerk, uh, verwijzing naar het proces. In het proces is op een gegeven moment de openbare aanklager. De, ja. en, en daar wordt eigenlijk duidelijk dat, dat die gewoon heel weinig snapt van de digitale wereld. Die heeft het dan over een IRL-meeting... Dus uh, IRL, dat is een afkorting voor in real life. Ja. En zo gebruiken sommige mensen het, het, het verschil tussen, tussen uh, achter de computer levels. en in ja. uh, het ja. echt. En toen zei hij van nee, wij, wij noemen dat niet IRL, wij noemen dat AFK, away from keyboard. Want als je, als je een, een verschil aanmaakt tussen ja. real life en online, voor ons is het online leven. Dat is, dat ja. is het echte leven. Dat is, en, en de rest is, waar is, we... is van achter het keyboard vandaan. Dat ja, de rest bedoel, is zo... van achter het keyboard, ja, ja. maar dit is net zo echt als de, ja. de, de, de, de rest. Nou, dat schetst. Natuurlijk al wel meteen mooi. Uh, de, de, ja, het verschil tussen die oprichters en, en uh, de rechters door wie ze berecht worden, dat daar nogal veel licht tussen zit. Even over die oprichters. Er zijn, er zijn drie mannen, ja, drie jop. zweden, Peter Sunde, Frederik Nij en Gottfried Zwartholm. Ja. Wat zijn dat voor een types? Uh, ja, dat waren eigenlijk gewoon ja, hele gewone <laughs> nerds, zeg maar. gewoon <laughs> Hele gewone nerds. <laughs> ja, jongens die, die, die goed waren met, uh, met computers, die konden programmeren en die uh, in de begintijd van het internet gewoon alles aan het uitproberen. Waren. Van sites aan het bouwen, ze hadden humor sites gebouwd. Gewoon echt gewoon dingen voor zichzelf. Leuk om een beetje mee bezig te zijn. En toen kwam er een hele nieuwe manier van, van uh, uh, uh, filesharing om te kijken. Dus het samen delen van bestanden. Mm. En het leuke van die manier was, is dat je vroeger... Het, kwamen alle bestanden altijd van één server vandaan. En iedereen moest daar zijn, zijn, zijn spul vandaan halen. Dus het was veel lastiger. En je had een zinnige hoop. Traffic genereerde je met je, met je verkeer. En wat dat wat nieuwe protocol deed, dat noemen ze BitTorrent protocol... Uh, dat zorgt eigenlijk voor dat iedereen die een bestand downloadt, ook gelijk weer de stukjes die die heeft... alweer aan andere mensen kan geven. Nou, dat is een veel betere manier van zo'n bestand verspreiden. En je hebt veel minder uh, druk op de, op de hoofdserver. Nou, en dat was een en hele, dat hele mooie manier om bestanden te delen. Zij hebben dat bedacht gebruikt. Ze hebben het gebruikt. Zij dachten, hé, hey, dit is grappig. Laten we hier dus gewoon een, een tracker voor bouwen. En, en dat, dat werd een zoekmachine. En zo werd het uiteindelijk, de Pirate Bay, de, de, de meest Bay. gebruikte download site ter wereld. Nog steeds. Zijn die gasten daar ook gruwelijk rijk mee geworden? Nou, dat is, dat is wat, wat in de, de, de processen altijd geprobeerd is te zeggen. Van, joh, dat is, daar is zoveel geld aan verdiend. Maar dat, dat, voor zover ik weet, klopt dat gewoon niet. Nou ja, de... want als je, op de, als je op de Pirate Bay kijkt, dan zie je allemaal, je ziet allemaal, allemaal advertenties van rondborstige dames die van alles en nog wat aanbieden. Ja, ja maar dus hoe ja, heel rijk vaak, van worden, denk ja, maar ik. Maar hoe vaak wordt erop geklikt? Ja. Wil mensen die, die tien keer geweest zijn, ja, die, die, die kennen die ronde borst wel. En <laughs> die, uh, die, die, die, die, die zien ze niet eens meer. En als je ziet, zeg maar, wat voor de kosten ze in de tijd hadden om die zaak draaien te houden, om die service draaien te houden, om, om de bandbreedte te, te huren. En wat er daarna nog om is gegaan in die, uh, uh, in die hele rechtszaak, wat zijn advocatenkosten kwijt zijn geraakt. Nee, die zijn er echt niet rijk van geworden. Even, even dat daargelaten, um, um, de film. Is het, is het een, eigenlijk één groot statement voor gratis downloaden? Is dat wat erachter zit? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het uh, heel goed laat zien hoe uh, op een, een, een... Wij zitten in een moment dat er twee tijdperken elkaar kruisen. Het, het tijdperk van de oude media en het, het online tijdperk. Mm -hmm. uh, hoe op zo'n moment drie jongens eigenlijk zonder dat ze in de gaten hebben wat er aan de hand is... volledig klem komen te zitten in een strijd tussen twee, uh, twee, twee nieuwe uh, werelden. Zonder dat ze zelf in de gaten hebben wat er aan de hand is... zetten ze die strijd in gang en worden ze er bijna door vermoorzeld. En dat is het, het interessante van die foto's. Want het gaat om de strijd tussen... Uh, zij vinden natuurlijk alles wat op internet staat... dat moet je met elkaar kunnen delen. Ja. En versus de rechter die zegt... nee, ho, ille, dat is illegaal ja, mag niet. Niet eens alles wat op internet staat. Zij zeggen gewoon... onze cultuur hebben we generaties lang met elkaar gedeeld. De normale manier waarop onze cultuur uh, verspreid wordt... is door te delen, dus dat is wat wij doen. Maar is het niet ook een beetje een... een een pleidooi voor, zoals het ook met de muziekindustrie is gegaan... dat je nu Spotify hebt, wat hartstikke goed werkt. Een, een pleidooi voor, laten we andere manieren verzinnen zodat we het wel met elkaar kunnen delen, maar er misschien ook nog wel wat aan kunnen verdienen. In ja. plaats van alleen maar te, te bevechten voortdurend. Ja, nou, en de film laat het eigenlijk ook op alle manieren zien dat dat zo werkt. Deze film is van tevoren betaald door de mensen die we gaan zien. Dus eigenlijk heeft iedereen via crowdfunding zijn bioscoopkaartje van tevoren al betaald. En daarom is hij morgen online wereldwij wereldwijd te Wereldwijd, online, iedereen Geen gezeur een visuur, gratis het niet moeilijk doen. Uh, uiteindelijk zal hij ook in bioscoop terecht komen. Hij gaat in, in Berlijn op het filmfestival morgen in première in een echte bioscoop. Maar de grote première wereldwijd is uh, via The Pirate Bay, BitTorrent, uh, Mega Upload waarschijnlijk. Al die sites zou hem gewoon gratis kunnen vinden. En die, drie, en, en die drie Zweden gaan er niet bij zijn, want eentje zit nog in de bak. Eentje straf straffen uit te zitten, ja, eentje staat geloof de, ik op het punt om de, veroordeeld te worden. Daar eentje zit nog in een, uh, in een procedure en de andere is, uh, is uh, zoals ook uh, uh, Godfit, uh, dat was uh, nog onvindbaar. Het is een, een, dat is ook geloof ik het einde van, het, van de documentaire. Ja, het dat is, is uh, drie dagen nadat ze gestopt zijn met het opnemen van de documentaire, is, is Godfried in, in Cambodja uh, gearresteerd. Daar woonde hij al vier een jaar. Een van de oprichters? Ja. ja. En uh, aan, aan Zweden uitgeleverd. En daar zit hij nu in eenzame opsluiting. Lood je wel eens wat down, dan moet je gewoon die film gaan kijken, lijkt mij zo. Dankjewel, Dirk Boud. So hi. Door. Don't send a She. She, dat zou kunnen slaan op presentatrice Nikki Plessen. Zij is een, een boefje. Een paar dagen geleden presenteerde ze een grote show. In een grote show haar nieuwe kledinglijn... waar ze meer dan anderhalf jaar aan gewerkt zou hebben. Maar vandaag werd duidelijk dat, dat ze die ontwerpen... een klein beetje bij elkaar gejat heeft. Rianne Meijer van entertainment site Glamorama. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie zijn degene die dit balletje aan het rollen hebben gebracht. Hoe zijn jullie hier gekomen? Nou ja, ja, eigenlijk gisteren al. Uh, mijn collega Wim die alles uh, heeft uitgezocht, die dacht... Uh, die had een beetje gek voorgevoel bij Nicky Plessen, dat heb je soms. En die dacht, laat ik eens dat geek-shirtje waar het meest begonnen... in Google Images uploaden. Ja, en dan van, zoek ik die Een t-shirtje met heel groot geek erop, hè? Ja, ja. klopt. Uh, en dat hebben we door Google Images gehaald. En toen kwam er op eBay precies hetzelfde shirtje naar boven. Zo simpel kan het leven zijn. Ja, en toen, ja, dan, dan, uh, toen zijn we gaan doorzoeken en gingen mensen ook ons tippen. En inmiddels hebben we er vijf, waarvan er dus meerdere uh, zijn uh, van Zoe Karsen. Zoe Karsen, dat is een, een modehuis. Ja, het is um, een. een, uh, nou ja, een de helft van een mode-duo die ja, al een paar jaar... Ze zitten in Amsterdam, maar ze timmeren internationaal wel flink aan de weg. Vooral met shirtjes met zeg maar, hippe en ludieke opdrukken zoals... De Nicky er nu uh, vijf heeft gebruikt ja. in uh, haar show. Ja, niet alleen, uh, wat, wat, wat zei je net, um, dat stond geek, maar er waren nog meer teksten hè, die, die letterlijk overheen kwamen. Ja, ja nou, en niet, het zijn niet alleen de teksten, je hebt nog een shirt met boys, je hebt een shirt met too much love will kill you. Nou ja, uh, Nicky ja. Pless heeft daar zelf inmiddels van tegen Boulevard gezegd, ja, uh, dat is gewoon hip en op die test uh, rust geen kop nou, nou klopt dat, maar als de kleur en de lettertypes en de grafische descents op de shirts ook hetzelfde zijn, wordt het natuurlijk wel een heel ander verhaal. Maar dit is wel een beetje een gevalletje van ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom? Zou het niet zo kunnen zijn dat zij ze helemaal niet zelf ontwerpt en dat zij er ook niet zoveel aan kan doen? Dat er zo'n gewoon drie stagiaires ergens dit in elkaar geflanst hebben? Nou ja, dat, dat zou kunnen. Ik bedoel, er zijn niet zoveel bekende Nederlanders die, een, uh, die hun naam verbinden aan een hele ja. lijn, behalve dat zij... Uh, niet alleen de afgelopen week, maar daarvoor al heel veel interviews heeft gegeven. waarin ze uh, riep, wat je in het introotje al zei: ja, ik heb me laten inspireren door DD. Ik heb er anderhalf jaar zelf aan gewerkt. Ik ben een echte modeontwerpster. Ja, dat, dat, dat is. Tanken, dat kan niet. Ja, nee, nee, nee dat, dat is een beetje raar. Um, we hebben nog geprobeerd om um, Nicky Plessen om een reactie te vragen. Uh, helaas uh, reageerden ze niet op ons belletje. We hebben wel even gebeld met dat modehuis, Zoe Karsen, waar je het mm -hmm. net over had. Uh, waar dus nou ja, één op één uh, lijkt het dat shirt van gejat is. En die zei het volgende: Nou, we hebben het inderdaad gezien. We zijn er niet blij mee. Het is heel duidelijk een inbreuk. En. Uh... Ja, dat ziet, uh, dat ziet uh, een blinde zelfs, denk ik. Het ligt verder bij onze, onze advocaat. Veel, veel meer kunnen wij er zelf niet uh, over zeggen. Ja, het is, uh, het is gewoon een beetje, een, beetje, het is een beetje zielig eigenlijk, toch? Dit? Nou, ja. Nou ja, zielig. ze moet dat wel, ik bedoel, ze moet dat wel bewust hebben gedaan. Ja, ja maar ja, aan de ene kant, bedoel. Dat Nicky Plessen nu heel stil is... Ja, dat vind ik wel een beetje flauw. Want een van de redenen dat wij gingen zoeken was... omdat zij, zij zat dagen al complimenten voor haar collectie... en haar show van collega-BN'ers te, te retweeten op Twitter. Ja. Ja. De, het, is natuurlijk, het is niet alleen maar de leuke kant. En als er dan vervelende <lacht> dingen bovenkomen, dan uh, ben, je, ben je ineens onder een steen verstopt. Ja. Dat Fijt is dus nu het geval. En als je dat doet, dan duikt de glam Glamorama op je... en dan uh, heb je Rianne Meijer, op je dak. Goed, Rianne, dankjewel. We gaan uh, zien hoe het aflaat Blessen. BNN Today. Het carnaval uh, staat voor de spreekwoordelijke deur. En DJ Mental Tio, je kent hem nog wel, geboren Brabander, die zit er wel brood in. Samen met uh, de gevulde volkszanger Frans Duits nam hij een carnavalshit op. En ja, heb je een carnavalshit, dan moet daar natuurlijk een clip bij. En daarover vertelt hij in het eerste deel van zijn carnavalsdagboek. Mental Theo hier vanuit Schijndel. Vandaag hadden we de opnames van de videoclip van Frans Duits. En dat moest dus een uh, jaren negentig clip worden. Uh, Lachen, in brullen dus. Met uh, allemaal grappers eromheen. Zelfs een pianist van 65 jaar die we in een trainingspak hebben gegezen. Over een trainingspak gesproken. Ja, Frans loopt nooit in een trainingspak. Heeft speciaal een fel oranje pak gehaald. En uh, is de hele dag aan springen geweest, is nou ook dood en dood moe, maar we hebben zo ontzettend gelachen met een vrouw die ook in bed aan het filmen zijn geweest, die daar echt lag te eten, uh, chocola, uh, biertjes opentrekken, lachen, gieren, brullen. Ze waren kapot, echt na de eerste teken dat drie minuten lang springen lag, echt de hele crew gewoon plat, uh, enerzijds uh, van de vermoeidheid, aan de andere kant van de camera van het lachen. Dus ja, dat kan niet meer kapot. Nu snel door. Ik moet vanavond uit gaan eten met Paul Elstak. Gaan we het over de nieuwe single hebben van Paul Elstak en mij. En dan snel naar huis toe en vannacht de opnames allemaal terugkijken. En de hele nacht editen, want morgen moet de clip klaar zijn. Dit was Mental Theo vanuit Schijndel. Ah, Mental Theo. Dat was toch ooit een grote held. Morgen is hij er weer. Daar zijn we blij mee. Zometeen meer BNN Today na negen.